FC Twente-directeur Gerold van der Belt en drie andere bestuursleden hebben een functie per direct neergelegd. Daarmee voldoet de voetbalclub aan de aanbevelingen uit een onderzoek dat gisteren werd gepresenteerd. Daaruit bleek dat er bij de club uit Enschede sprake is van een ongezonde cultuur. Twente heeft grote financiële problemen. Er waren vorig jaar fors meer ernstige incidenten in het openbaar vervoer in Amsterdam... In totaal waren er 333 meldingen van mishandeling, bedreiging of beroving. Dat is bijna een kwart meer dan in 2014, zegt het vervoersbedrijf GVB. Het personeel in bus, tram of metro werd zes keer bedreigd met een wapen. Volgens het GVB is de stijging van het aantal ernstige incidenten wel te verklaren. Het bedrijf vervoerde vorig jaar ook meer mensen. Staatssecretaris Kleinsma kan een paar dagen niet naar haar werk. Ze is gisteren gevallen met de fiets. Ze heeft daarbij een kneuzing opgelopen... en werkt in elk geval vandaag en morgen vanuit huis. Kleinsma, die spastische benen heeft, rijdt op een tandem. Ze viel op een weg die door de regen glad geworden was. Er zou vanmiddag in de Tweede Kamer een debat met Kleinsma zijn... over de participatiewet, maar dat gaat nu niet door. Het weer, er vallen buien die gepaard kunnen gaan met hagel en onweer. Het is ongeveer 6 graden.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 zoals je geleefd hebt... zo ben je feitelijk ook gestorven... met tegenzin. Maar de naam... Gerrit Goedewijn zal voortleven, want jij Gerrit bent geweest... de oprichter van onze dienst in navolging van de felicitatiedienst. Het was jouw idee... Zwarte Volkswagen... Twee van die gesluierde stewardessen erin. En die gingen dan op rouwvisite... om enkele toepasselijke geschenken aan te bieden. Een doosje met rouwkost. Zo'n pakkie met memento rijst. En soms ook een persoonlijke aardigheid. Ik weet nog, de weduwe van dokter Bol... Die krijgt zo'n flesje boldood. <applacht> Tot besluit een klein gedichtje. Deze bloemen, aangeboden namens de collega's... bij wijze van condolians. gaan nou weer terug naar het magazijn. Want Goede Wijn behoeft geen krans. <applacht> Volgens Jansen uh, heb ik het over een uh, cabaretier uit de, ook uit de jaren zeventig, zo'n tijd geleden alweer. Ja, ik liep zelf laatst over een kerkhof en er lag een, um, ja, een prostituee begraven. Er stond op haar grafsteen. Hier rust Ali van de Wallen. Haar lichaam zal u niet meer bevallen. Maar voor de vaste klanten, met veel zin, hier nog een steen met de gat erin. <lacht> Kan, kan die wel, Ingrid, eigenlijk? Hel... Nou, kan net, hoor. Kan net, hè? Uh, we hebben ook een gast hier vanmiddag, luisteraars. Dat is Karin van uh, Strampavioen Meijer. En Ingrid praat met haar. Ja, we gaan lekker verder. Uh, hebben jullie speciale vergunningen nodig... als je wat extra muziek wil draaien of zo? Ja, we hebben uh, drie geluidsdagen per jaar. En daarbij is eigenlijk uh, geen limiet. We moeten wel om twaalf uur moet het wel, uh, stoppen. Maar dan mogen alle strandpavillons eigenlijk zoveel lawaai maken als ze willen... En dan hebben we ook een uh, nautiek of een hebben we dan heel vaak. Ja. En uh, Mango's doet dan uh, gezellig mee. En dan, dan spelen we een beetje tegen elkaar. En dan gaat het steeds harder en harder en harder. En dat, dat zijn echt hele leuke feestjes. Ja. ja. Dus jullie houden wel rekening met andere Strandpafioens, zeg maar? Ja, en ook met de, met de buren. Wij zitten natuurlijk net onder de flat. En uh, op de boulevard wonen ook heel veel mensen. En daar, daar houden we zeker rekening mee. Want uh, iedereen verdient lekker slapen. Ja, dat klopt. Dus 12 uur is wel net de tijd, ja, toch? Ja, ja, is prima en ook voor de bruiloften. Als mensen de hele dag al in de weer zijn, druk met de dag... dan is het twaalf uur, vinden ze helemaal niet erg om dan... Nee, uh, het valt nog wel mee toch? Ja, dat ja. ja, is prima. Ga je nog speciale dingen doen met de Pasen? Natuurlijk. We hebben, elk jaar hebben we een, een paasbrunch. Um, dat loopt altijd heel erg goed. Mensen zijn er echt dol op. Dan hebben we een buffet met uh, uh, dingen voor de kinderen. Nuggets, lekkere, lekkere hapjes voor de kinderen. Maar ook gewoon een uitgebreid buffet met verschillende kaas, verschillende worsten, warme gerechten, koude gerechten, broodjes. Noem het maar op. Daar zit uh, van alles aan vast. Nou, uh, nou weet ik natuurlijk van vroeger thuis dat we ja eerder zoeken. Ja, dat, dat doen we ook. We hebben, oh, we hebben een, kijk, paashaas. Kijk, okay. een paashaas. Oké. Jullie hebben een paashaas. <laughs> een paashaas. Oké. Okay. Voor, uh, voor de volwassenen is dat 25 euro uh, per persoon. En voor de kinderen tot en met 12 jaar is dat 12,5 euro per persoon. En dat begint dan s ochtends vroeg om half... is niet heel vroeg. Om half twaalf... En um, daar beginnen we met paaseieren zoeken en dan om 12 uur uh, tot 2 uur hebben we de paasbrunch. En in de avond doen we nu voor dit jaar voor het eerst gaan we een uh, paasdiner organiseren. Dat wordt een drie gangen diner van het lentemenu en dan natuurlijk een welkomstdrankje prosecco. Die zitten we inbegrepen. Dus dat, uh, dat is nieuw dit jaar. En hoe laat, uh, vanaf hoe laat kan dat? Vanaf vier uur middags. Oké, okay. lekker ja. Lekker vroeg. Lekker, ja. lekker vroeg. Eerst borrelen dat, en dan lekker even eten. Even hopen dat het een beetje lekker weer is... en dan lekker met het uh, gezicht in de zon. Ja. Even een proseccootje en dan lekker eten. Ja. Gezellig. Uh, we kunnen het ook nog eventjes hebben over de startende ondernemers. Ja. Want jij hebt net verteld... Uh, via de brouwerijen kun je dus speciale contracten krijgen... als je als startende ondernemer wil beginnen. Ja, dat klopt. Um, kunnen we daar iets over vertellen? Het is heel moeilijk om als startende ondernemer te beginnen. Je hebt een beginkapitaal nodig, je hebt een pand nodig, je hebt je inrichting nodig... en dan komt nog al je apparatuur, koelingen. Dat is gewoon een hele investering wat je moet maken. En uh, de banken die zijn heel gul, maar het houdt een keertje op. En door middel van een brouwer of uh, contracten af te sluiten met een brouwerij... Um, heb je heel vaak dat je geholpen wordt met bijvoorbeeld... dat er koelingen geïnstalleerd worden, tapinstallatie en... Uh, dan spreek je een contract af dat je X afneemt bij hun. Dat je alle producten bij hun afneemt. En zo helpen ze jou op weg. Ja. Dat is heel goed voor startende ondernemers. Uh, om op die manier um, gewoon wat middelen bij elkaar te krijgen. Uh, om zo je onderneming te starten. En geldt dat voor alle bierbrouwerijen Of zijn er maar een paar die dat doen? Heineken doet het sowieso, dat weet ik zeker. Bavaria ook, Gols ook. En verder, verder durf ik het niet zo te zeggen. En zit je dan ook aan de afname van speciale frisdranken vast? Heel vaak is het zo dat aan de ene brouwerij... is een bepaald frisdrank gebonden. Dus als je bij Heineken zit, heb je Pepsi. Als je bij Bavari zit, heb je ook Pepsi. Maar ga je naar Goals, heb je bijvoorbeeld Coca-Cola. Dus uh, ik krijg heel vaak op de strand krijg ik de vraag... hebben jullie Pepsi of Coca-Cola? Dus dan ik, ja, Pepsi. Oh, dan, is dan maar wat anders. Of juist, oh, lekker. Ja. Dus uh, het is ook maar net wat je gast ook wenst. En ook bij bieren, het is ja, smakenverschillen. Ja. ja, ik vind het wel goed dat ze dat doen. Ja, super. Want ja, het is zo moeilijk om een, een niet bestaande onderneming te starten. En je hebt heel veel kapitaal nodig. Ja. Maar je hebt ook vakmanschap nodig. En je kan gewoon niet alles alleen. Klopt. Je hebt gewoon hulp nodig. Ja, dat is uh, beter. Goed ja. geregeld. Maar je zei net, uh, de banken zijn heel gul. Maar uh, ja, wat ik de laatste jaren gehoord heb, dat ze alleen maar moeilijk doen. Vooral als het gaat om de middenstand. Ja, het is, je hebt een... Tegenwoordig wel, eerder kon je naar de bank en dan zeg je: Ik heb een goed idee. En dan kreeg je een zak met geld. Ja. Dat is niet meer zo. Je moet nu een goed idee hebben. Uh, eigen kapitaal is nu ook uh, zeker van belang. Volgens mij moet je nu 30% zelf inbrengen. Oh. Dus ja, dat is nog best wel. Een... Nou, als je het dan over een miljoen hebt, dat is 300.000 euro. Ja. Er dus... ja. ja. gaan dagen oh. voorbij dat nee, nee. <laughs> <Idem. laughs> ja. ik het niet in mijn zak heb. Nee, idem. Ik er wel van hoe dat, dat wel dan. Maar goed, Ingrid. Ja. Zullen we weer een stukje muziek doen? Ja, prima. Ja, een beetje zomersmuziek: ja. Capulco, Herb Albert en zijn Tijuana-bras. Van herp Albert was dat. Ik geef het woord weer even aan, aan onze Ingrid. Dankjewel, Charles. Ik kom er even terug op de Burgernet-mededeling die er straks was. Um, inmiddels is de persoon met de rode jas aangetroffen. Dus iedereen wordt bedankt voor het kijken. Oh, oh ja, ze hebben, ja. Ze, ze hebben ze te pakken. Oh, Eén. Dat... Eén. van de twee. Oh, één van de twee. Ja. Nou, dan komt die andere vanzelf. Ja, meestal wel. <laughs> <laughs> okay. Hebben jullie nog een doel voor de toekomst? We zijn uh, druk bezig met... Uh, met uh innoveren om maar zo het duur wordt. Nee, om uh, om dingen te verbeteren. We hebben een nieuwe website www.maijazee.nl, een nieuwe uitstraling. We hebben in het interieur hebben we nieuwe tafels gekregen, een betere verlichting, want we hadden te horen gekregen dat het soms wel erg donker bij ons was in de avonden. Dus uh, we hebben een nieuwe verlichting gekregen en uh, nieuwe frisse kleuren hebben we gebruikt. En uh, ja, een nieuwe chef kok. En we hebben een heel goed vast team. Uh, maar we zijn altijd op zoek naar uh, nieuwe mensen ja. die ons in de zomer komen versterken. Zowel in de bediening als in de keuken uh, is het altijd leuk om uh, nieuwe gezichten te zien. Is er nog een leeftijd aan verbonden? Ja, vanaf 16 jaar oh, sowieso. 16. Okay. Ja. Ja. En het liefste uh, vanaf 18, uh, omdat je ja, met bepaalde regelgeving zit. Met de drankwet bijvoorbeeld. Ja, ja. inderdaad. Dus dan uh, vanaf 18 uh, eigenlijk is iedereen welkom. En dan uh, kan je altijd een dagje proef draaien... Vinden we gezellig en uh, als het bevalt uh, voor ons en voor jullie dan uh, zeggen we welkom. Dat is altijd leuk. En uh, zijn dat mensen die jullie dan zelf in dienst nemen of werken ze via een uitzienbureau? Nee, wij nemen ze zelf in dienst. Ja, gaat allemaal, uh, allemaal zelf in dienst. Ja. ja. We hebben het vaste personeel, die, die maakt uh, de lange dagen, uh, die zorgt voor structuur. En daarnaast hebben we natuurlijk uh, handen nodig om, om de gasten te helpen. Want uh, met een team van 20 man uh, kom je in heel end. maar dan red je, je niet mee. Vooral de zomerdagen is het gewoon leuk als je een goed, sterk team hebt staan. Uh, lekker fris en, uh, en gezellig. Ja. We houden van uh, netjes en goed werken, maar het moet wel gezellig blijven. En gemotiveerde mensen ja. natuurlijk ook. Ja, maar anders kan je niet op het strand werken. Klopt. Ja, ik moet, uh, moet zeggen, het is hard werken, maar het is echt heel erg leuk. Leuk. Ja, ja. ja je zegt zelf al hard werken. Hoeveel ja. uur per dag gemiddeld maken jullie zo in het zomerseizoen? Nou, het verschilt natuurlijk een beetje per persoon. Uh, voor mij persoonlijk is het niet heel vreemd... als ik om uh, 9 uur, 10 uur s ochtends begin... en ook rond die tijd s'avonds weer klaar ben. Ja. Zo, ja, dat zijn inderdaad... Uh, en, en als nou wat uh, een beetje bewolkte dag is, dan is het wat minder? Of? Ja, dan kan je elkaar lekker afwisselen... en dan maak je halve dagen, om maar zo te zeggen. Dan begint iemand s ochtends vroeg... En dan uh, rond de dinertijd uh, mag je afzwaaien. Nou, als het gaat om de diners s avonds, dan hoe laat begint dat? Om een uur vijf of zo? Nou, we hebben sowieso de hele dag is de dinerkaart beschikbaar. Ja. Dus we hebben een lunchkaart met heel veel verschillende belegde broodjes, salades uh, en, uh, en lekkere hapjes. Ja. En, maar de dinerkaart ligt ook de hele dag op tafel. Vanaf tien uur s ochtends eigenlijk al kan je bij ons al dineren. En het wordt ook regelmatig gedaan voor de lunch. Lekker uitgebreid, dagje vrij, wat zullen we doen? Eigenlijk helemaal niks. Dan kom je gewoon even lekker eten. Mm -hmm. En dan kan je achterover zitten, hopelijk met je gezicht in de zon. En dan uh, word je lekker bediend. Hoeveel mensen hebben jullie in de keuken staan? Uh, op het moment zijn uh, we met z'n vijven. Zo, dat is best wel. Uh. Ja. En dus is één chefkok. Eén chefkok. Ja. En daaronder uh, een paar jongens en meisjes die werken al meerdere jaren bij Meijer. Dus die kennen het rijden en zeilen. Ja. En uh, het is echt een hecht team. Is het nou echt zo dat zo'n chefkok uh, de, de kwaliteit van de keuken bepaalt? Of zei het, is het het hele team aan zichzelf? Maar. Nou, de, de basis was er. Zoals nu kwam de nieuwe chef ook binnen. En de basis is, uh, was meer dan prima. Dat is gewoon goed. Maar je merkt dat er dan iemand fris binnenkomt. Met verstand van zaken. En die dan net even. toch de, iets, ja, de, iets puntjes, de puntjes op ja, de op e-zet. Op toch iets ja. optilt. En, uh, en zo hoort het ook. Je hoort in een bedrijf voor je te groeien. Ja. En dat is ook wat we inderdaad doen met het interieur. Maar ook met personeel. En ook met de website. Je, ja, je wil. Uh, steeds beter worden. Ja. En volgens ja, mij worden is, we dat ook. Het is, het is wel zo, als, je, als, als de mensen weten van een, uh, van een horecabedrijf... dat het eten van een uitstekende kwaliteit is... dan, dan zit bijna je tent wekelijks ja. wel vol. Hè? Ja, we het... hebben genoeg te doen. Ja. ja, bij ons gaat het goed. Ja, ja, fantastisch. Het is heel gezellig. Mm -hmm. Een vast klantenbestand dus. Ja, veel vaste gasten, maar mensen ook van buitenaf weten ons toch te vinden. We doen via internet doen we wel eens mee aan, uh, aan bepaalde acties... En dan denken mensen, ja, nou, uh, een beetje afwachten. Want het staat een goede prijs voor, maar je weet niet wat je krijgt. En dan zeggen mensen, dit is gewoon de dubbele waard. En dat is gewoon heel leuk om te horen. Dat je dus een menu in elkaar zet voor een goede prijs. En dat daar gewoon een hele goede kwa kwaliteit aan verbonden is. En dan nog leuk personeel wat je benieuwd. dat is, uh... bezorg je een goede naam. Ja, ja inderdaad. En, uh... en daar doe je het voor. Ja, inderdaad. <laughs> ja, klopt. En uh, jullie hebben op de werkvloer allemaal enkeltjes rondlopen in de bediening? Wat bedoelt u daarmee? Nou, daar bedoel ik dit mee. <laughs> Heaven must be missing angels. angel. Dat doe je nee. uit, hè? Nee, ik, ik bedoel natuurlijk uh, uh, gezellige dames en zo. Ja. En, heren en heren misschien ook in de bediening. Ja, absoluut. Allemaal leuke dames en heren. Ja, Oké. Okay. Nou, dan, uh, dan is het uh, de waarheid, zeg maar, dit liedje. Heaven must be missing. A couple of angels dan, hè? We hebben het natuurlijk over Tavares. Luistert altijd nog naar Zandvoort Lunch. En we gaan heel langzaam naar de klok van half twee. Ingrid, eh, die maakt zich klaar. Luisteraars voor het eh, regionale nieuws. Een hit van Tavares. Tavares, zo moet het Heaven must be missing an angel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol van Solingen. Oh, de fracties van SZ, VVD, GBZ en PvdA van de Zandvoortse gemeenteraad... hebben verzocht om een extra raadsvergadering. Dit naar aanleiding van een beantwoording van vragen... over de huisvesting van statushouders in het Spalier. Volgens deze fracties heeft het college de raad niet adequaat en onjuist geïnformeerd... en de raad daardoor informatie onthouden...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 Apache heeft artrose in zijn schouders en heeft daarvoor lang, levenslang een voedingssupplement nodig. Wil je kennismaken met Apache, dan kun je maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 4 uur... terecht in het dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat de Zandvoort. Dan nog even een kort berichtje over de Bomschuitclub. Na het benoemen van de website www.bomschuitclub.nl tot digitaal erfgoed door de UNESCO... hebben ze nu ook een keurmerk gekregen van online musea. Van harte gefeliciteerd, zeg ik.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 De finalisten zijn inmiddels bekend. John Koning, Greg Aman, Jerry en Pest One... Lennart de Geus, Danny de Klerk, Petra Lek. Er kunnen ook mooie prijzen gewonnen worden. De eerste prijs eigen single met single presentatie. De tweede prijs is betaald optreden. En de derde prijs zijn fotokaarten. De organisatie is in handen van on-air events en N &Q sounds Sounds More. De toegang is gratis. Dan is er op zondag 6 maart ook nog de band De Dijk met EI en die gaat optreden in het Wapen van Zandvoort. Deze band heeft ook opgetreden tijdens het 125-jarige bestaansfeest van het Wapen, maar deze keer wordt het intiem en akoestisch. De toegang is gratis en het begint om 5 uur s middags. Tot zover de nieuwsberichten en agenda uit de regio. Of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag wordt het langzaam droger en geregeld is de zon te zien. Later op de dag neemt de kans op buien toe en hierbij is kans op hagel, sneeuw en onweer mogelijk. De wind waait aanzekerachtig uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met kans op winterse buien. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen blijft het over het algemeen droog, maar er kan een enkel wintersbuitje voorkomen. Er waait overwegend een matige van noord tot zuidwest draaiende wind. De temperatuur ligt rond de 7 graden. Dit was het weerbericht. But I can never seem to let you go Cause once upon a time you were my everything It's clear to see that time hasn't changed a thing It's buried deep inside me But I feel there's something you should know feel Lidje van de sidekick, Sarah Larsen was dat. Met Never Forget You. Je luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch. Die had ik nog niet eerder gehoord, eh, Jas. Nee, ik, nee, het wel, ik wel hoor. Alweer van Wel Leuk. Beb. Dan gaan we dus, ja, ja, we gaan het erover hebben natuurlijk. Uh, jullie hebben een prachtige prijs uh, ter beschikking gesteld. Twee keer een drieganger lentemenu. Ja, dat klopt. Het, uh, wat is dat is het precies? Het drie menu bestaat uit uh, twee verschillende voorgerechten. We hebben dun gesneden runde carpaccio met een mayonaise Of een dun gesneden tonijn op filo deeg met wat wasabi mayonaise. Uh, als hoofdgerecht de biefstuk natuurlijk. Beste biefstuk van Zandvoort, zeggen wij. Uh, met een pepersausje. En als uh, visgerecht hebben we een catch of the day... Die verschilt. Het kan ook al bij jou zijn. Het kan zeebaar zijn, zeewolf. En er komt uh, saus bij. Want dat past gewoon lekker bij vis. En als, voor de vegetariërs hebben we natuurlijk een, uh, een wrap van courgette. Gevuld met warme groenten. En de hoofdgerecht zit met saladefriet en mayonaise. En als nagerecht hebben we ja, bijna beruchte huisgemaakte lemon cheesecake. Iedereen die hem eet, uh, die smult ervan. Wat een waanzinnig lekker menu. Ja. Eerlijk. ja, heel erg lekker. Zullen we dan nu ook over... ja. een, een, ja. een loodje pakken ja. en eens even kijken wat wij. Veel reacties gekomen, veel likes. Ja, leuk. ja, heel leuk. Moto Brands heb ik hier. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Moto. Uh, u mag komen met, uh, met iemand. We geven voor u een menu cadeau. En dat hebben we gedaan omdat we graag nog een tweede persoon ook blij willen maken. Dus dat uh, Moto Brands winnaar nummer één. Ja. En dan heb ik hier nog een loodje. En dat is. Eens even kijken. Marga Wijnands. Gefeliciteerd Marga. En u mag natuurlijk ook komen en genieten van ons heerlijke drie gangenmenu. Gezellig. Leuk dat je er was, Karin. Ja, graag gedaan. Hartelijk bedankt voor je komst. In bedankt studio. voor het uitnodigen. Graag gedaan. Nou, daar sluit ik me natuurlijk helemaal bij aan, Karin. Uh, ook namens mij natuurlijk. Dank wel. U u dan. Ja. Uh, en uh, ik kom misschien wel eens even kijken bij mij hoor. Uh, samen met mijn vriendinnetje daar uh, lekker hapje uh, nuttig en zo. Zellig. Ik, ik ben gek op carpaccio dus. Uh... Ja, dat uh, kan je bijna niet meer misgaan. Nee? Okay. Nee, nee. Nou, dat is, Ja, dat is heerlijk. Lekker mager ja. en zo. En ja, helemaal goed als voorgerecht, Maar soms, uh, in sommige restaurants krijg je zo'n grote carpaccio. Dat lijkt het wel een hoofdgerecht. <laughs> dat... dat hebben wij ook. Hè. We hebben ook inderdaad salade carpaccio. Ah, oké. Okay. Valt ook altijd goed in de smaak. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, heel veel succes met uh, het komende seizoen bij Stjelten Pavlu Meijer. Dank u wel, graag gedaan. En Zandvoort, het blijft gewoon een grote stad, een big city. Althans volgens Tol Hans hoor. Die kon het weten. Ik dik op dit kwam, nee maar trof ik zo een bende als in oude Amsterdam, wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij.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 De Jans in de bistro, eet dan dijpje uit een poog. Waar de trams de hoek om gillen of ze kat is staan te villen. En je rek je lijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een kluit, denk je soms, ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen. Door een hoerenwoud lopen rillen. Nee, dat valt toch ook niet mee. Amsterdam, Holadier. Big City. Big city. are pretty. Big city. Big city. Big, big city. The viewers are pretty. Big city. Blue, if I couldn't be with you, the minute you're gone, I pray. The minute you're gone, I say, please don't stay away too long. Cliff Richards met The Minute You're Gone. We gaan alweer heel snel naar de klok van twee uur, Ingrid. Ja, zeker. Jos gaat uh, het, snel, hè? Het, het vliegt om, hè? Nou, zeker. Ja. Uh, nou, morgen is het goed, is onze collega Ruth Jans hier weer. Met, uh, met Angela, als het goed is. Ja. Uh, vrijdag dan uh, zou Dolly uh, de stoute schoen aantrekken... en het programma, programma gaan uh, presenteren, zowel als technieken. Dus, dus die is uh, ja, die, die heeft, goed bezig. Ja, die heeft een... Uh, een uh, uh, ja. Uh, uh, hoe zeg je dat nou? Die en, heeft uh, het licht gezien. <laughs> nou ja, die, die vindt het leuk om, om uh, niet alleen uh, te presenteren... maar ook nog uh, het technische gedeelte voor haar rekening te nemen. Dus, ja, dat is ook leuk, denk ik. Ja, nou, dan moet jij het ook gaan doen. Nou, is uh, leuk. <laughs> Moet je even leren... Iets de voor knop... de toekomst misschien. Ja, even leren met de knopjes omgaan en, ja. de, en de schuifjes en zo. En, uh, ik zeg altijd, laat die dames maar schuiven. Ja, zo is nou, het. Dat blijkt ook wel, hè, natuurlijk. <laughs> ja, uh, wat betreft de muziek uh, heb ik nog een leuke van Neil Diamond. In België, ze zeggen dat het Nederlands diamant... want daar kunnen ze dat Engels niet uitspreken. <laughs> uh, het, het is uh, een oudje en het heet Longfellow Serenade.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 And she was lonely Ride Come on baby, ride her as none before, loved her with words and more, for she was lonely, and I was lonely. Heb jij de, ons nog uh, uh, nieuws te vertellen, uh, Ingrid? Of zeg je van nou, ik heb zo rond de klok van half twee... Heb ik het laatst, de ja. laatste, de ja. laatste... Hebben ze die anderen ook al te pakken? Of heb je er nog niks van gehoord? Nog niks, uh, geen melding van gekregen. Maar niet diefstal in de, in de Haltenstraat? Nee, nee. Ja, nee. Ja. Nou, ja, kan zomaar gebeuren. Dat, uh, Zeker. Ja. Uh, nou, ik, uh, ik kijk nog eens eventjes op, uh, in mijn lijstje van muziek. Keer je de groep Diesel? Mm, vaag. Ja, Nederlandse band. Salsolito Summer Night. I love Moeten wij weer afscheid van u nemen? Dit was Zandvoort Lunch, Ingrid. Ja. Dank voor je komst naar de studio ook. Graag gedaan. Uh, en vooral ja, bedankt, en uh, leuke gast die we weer hadden. En uh, wat mij betreft, uh, tot volgende week woensdag.